Dit is maandag 14 mei 2012. U luistert naar Glasnost op de radio, aflevering 9, seizoen 1. Met vanavond Lucas Sandberg over zijn nieuwe roman Meeling. Reiner Dauma over de kansen van het Noordpoolorkest, Mark Maris, resident Tartuuf van toneelgroep Amsterdam en Gent. Een reportage over de doordenkens. Wilco Botermans over de Termin. En de Bevers van Brons. Mijn naam is Bram Douwens en dit is Glasnost. Kijk voor meer ontzelde journalistiek op glasnostici.nl. Juist, 8 mei, jongsleden, verscheen de nieuwe, de nieuwe historische roman van Lucas Sandberg, getiteld Meiling. Zeg ik daar eigenlijk goed, Lucas? Eigenlijk is het Meiling. Meiling. Uh, Meiling mag ook wel een beetje verengelst. Getiteld Meiling, over de moeder van het Chinese volk, Zhong Meiling. Dat klopt. In 1937 door Live Magazine uitgeroepen tot de machtigste vrouw ter wereld in de studio, u hoort hem al, auteur Lucas Sandberg. ehm um, um, Meiling, ik ga het gewoon weer de achternaam houden, dat, dat gaat wat makkelijker. Meiling, Meiling, Meiling. Nou, het is eigenlijk haar voornaam, moet ik zeggen. Maar, oh ja, tuurlijk. Het gaat in uh, Chinees. Dus Oké, okay, uh... haar voornaam Meiling, punt. <laughs> is anno 2012 wat in de vergetelheid geraakt, volgens mij. Maar ze was vooral beroemd in de eerste 50 jaar van de vorige eeuw. Dat klopt. Ze was uh, in, uh, tussen 1925 en 1949, heeft ze als uh, first lady eigenlijk gefungeerd uh, van China... En uh, daarna is, is zij verdreven door de communisten van Mao Tse-tung, zij en haar man Chiang Kai-shek. En daarna ja, heeft ze nog heel erg lang doorgeleefd. Ze is pas 8, uh, 9 jaar geleden overleden. 106 jaar? Ja, bijna 106, dus dat was een hele oh mooie leeftijd. En, uh, maar goed, dat heeft wel voor haar betekend dat de, laatste, dat de tweede helft van haar leven, de grootste helft van haar leven ook nog, dat, uh, dat ze toch in anonimiteit heeft doorgebracht. Met name de laatste 30 jaar ongeveer. Waarom? Was zij zo belangrijk in die eerste fase van deze eeuw, van de vorige eeuw? Nou, zij kwam uit een heel belangrijke familie in die tijd. China was op dat moment van het keizerrijk af. En er was een soort machtsvacuum ontstaan. En Meiling Ling was onderdeel van een hele belangrijke familie. En haar twee oudere zussen zijn ook getrouwd met belangrijke mannen in de Chinese politiek. En Mei Ling heeft dat ook gedaan. En die is dus met Chiang chek in het huwelijk getreden. Met de bedoeling dan achter de schermen iets te zeggen te kunnen krijgen. En dat is haar heel goed gelukt. En de belangrijkste reden daarvoor is dat zij uh, in Amerika was opgeleid. Buiten gewoon goed Engels kon en haar man niet. Dus zij kon voor hem gaan uh, vertalen op haar geheel eigen manier. En heeft op die manier heel veel haar, vaak haar eigen beslissingen... Doorgedrukt eigenlijk. Want zij heeft gestudeerd in Amerika, ja. zij is teruggegaan naar China om het land te moderniseren. Op welke manier? Nou, haar vader was heel belangrijk geweest op dat moment. Uh, die heeft veel betekend in de revolutie. Dus zij kwam ook terug met dat idee: ik ga dit land moderniseren. Hoe ze dat nou concreet voor ogen had, dat was eerst nog onduidelijk. Maar dan is het toch wel de manier dat vertrouwen in die tijd door een goed huwelijk te sluiten. En dat uh, heeft ze zeker gedaan. Want ze wilde het dan democratischer maken misschien? Ja, ze wilde het moderner maken. Ze wilde het naar een Amerikaans model omvormen. Ze had heel erg vooruitstrevende ideeën. Eigenlijk liep ze wat dat betreft een jaar of zeventig nou, wel vooruit. Als je kijkt wat China momenteel aan het worden is en wat het is. Dat is waarschijnlijk toch wel wat zij meer in gedachten had. Want dat vond ik sowieso wel bijzonder. Is op dit moment in China eigenlijk een, een, een vrouw in een dusdanige belangrijke positie als Mei Ling in het in de, in de, in beginjaren van de vorige eeuw? Nou, binnen de politiek is nog wel echt een mannenwereld. Je ja. ziet ook dat er ook wel vrouwen zijn. Maar um, als je meer in de geschiedenis kijkt... zijn er wel vrouwen geweest die ook wat te vertellen hadden. Maar dan zie je toch vaak dat in zo'n maatschappij... dat die vrouwen heel erg verguisd worden. Dus ze staan vaak slecht bekend... Vooral omdat ze vrouwen zijn, want als een vrouw het voor elkaar heeft gekregen, dan zal het wel een enorm secreet zijn. Dat wordt er vanuit gegaan. Maar zij niet, zij is heel erg geliefd geweest in haar tijd. Ook bij mannen toch? Uh, nou, dat valt wel iets tegen. Zij uh, was wel binnen bepaalde kringen erg geliefd, maar ze had wel de neiging de moeder van het volk de subtitel van het roman van de roman ja. is ook wel enigszins ironisch bedoeld want dat is wat ze zelf heel graag wilde zijn maar ze stond door haar toch wel ver-Amerikaniseerde houding stond ze erg veel af van het gewone volk dus dat ze nou heel geliefd was in China dat kan ik niet zeggen Heeft ze iets bereikt? Ja, ze heeft wel, denk ik, voor een belangrijke transformatie gezorgd. Een soort overgangsperiode. Ze heeft ook veel gedaan voor uh, vrouwenrechten in China en kinderen. Vooral ook uh, slachtoffers. Maar goed, ze heeft ook wel dingen verkeerd gedaan. Uh, het is heel moeilijk om de erfenis van zo iemand in te schatten. Maar het, het is een, het, je moet ook beseffen dat het periode waarin zij dan aan de macht was... een periode was waarin dus een machtsvacuüm was ontstaan. En waarin heel, heel weinig structuur in het land was. Dus zij heeft daar een structuur geboden. En ja... Dat is niet goed afgelopen voor haar dan. Nee, want zij moest op de duur weer verbannen uit China. Nou, zelf, ja, ze is op de vlucht geslagen. Gesla, gesla, zijn haar man zijn bovenaan de lijst gezet met oorlogskronen, ja. criminelen door Mao Zedong. Dus ja, dan ga je er wel vandoor. Wat um, um, heeft jou getriggerd om een boek over haar te schrijven? Nou, ze intrigeerde me heel erg. Ik was een jaar of negen geleden, toen leefde zij nog. Toen was ik in China en toen hoorde ik dat zij bestond. En ik wist wel vaak dat ze er was, maar dat sprak me heel erg aan, zo'n zo stokoude presidentsweduwe die daar in ja. New York opgesloten zit. En later was ik nog een paar keer in Azië en om een of andere reden kwam ik steeds deze mevrouw weer tegen. En toen dacht ik, nou hier moet ik blijkbaar iets mee gaan doen. Nu heb je een boek geschreven, een historische roman, vanuit haar perspectief. Zij vertelt aan ons eigenlijk haar levensverhaal. Dat, dat vind ik zelf een hele fijne manier van schrijven. Het, het, het, het is, uh, sommige mensen worden het beschouwd als een wat ouderwetse vorm van een historische roman. Ik vind het zelf heel fijn dat je echt in de persoon kunt kruipen. En als je op zo'n moment aan het schrijven bent... en dat wil je toch wel schrijven, dat je echt in de persoon zit... meer dan dat kom ik niet in haar. En dat vond ik wel een, uh, een, uh, ja, een mooie vorm over haar te schrijven. Want je hebt op een bepaald moment zelfs het gevoel dat ze tot je spreekt. Als het, dan, het klinkt heel zweverig, maar als je dan schrijft net alsof zij... Ja, in jou kruipt. En dat is denk ik een goed moment voor jezelf. En hoe zit het dan met de relatie tussen fictie en non-fictie in deze roman? Nou, ik, ik probeer het wel geloofwaardig te houden. dus het, het is natuurlijk een roman. Het is ook een historisch roman. Dus ik kan dingen veel zelf inkleuren. Maar uh, ik probeer wel daarin... Ik, ik, ik zal, ga geen jaartallen verdraaien of dat soort dingen. Maar ja, Er zit zo'n grens tussen feit en fictie waar je heel alle kanten mee op kunt. Ze vindt soms van dingen iets die ze misschien echt nooit heeft gevonden, waarschijnlijk. Maar goed, dat geldt ook als je, als je een, een non-fictiewerk ja, leest. Natuurlijk. Dat wordt allemaal ingekleurd. En dat doe ik natuurlijk ook. Alleen ik probeer wel te denken van zo zou het geweest kunnen zijn. En dan ook op een voor lezers aantrekkelijke manier, hopelijk. Behalve dat het voor jou misschien een interessant romanpersonage was... Heb je nog een bedoeling ermee? Vind je het belangrijk dat, dat mensen haar kennen bijvoorbeeld? Nou, ik, ik, ik, ik, ik moet zeggen dat uh, dat wordt me wel vaker gevraagd. En ik moet zeggen dat ik qua literaire bedoelingen in die zin geen hele hoge ambities heb in die zin. Uh, het is wel zo dat ik vind dat dit gewoon een fascinerend verhaal was wat eigenlijk bekend zou moeten zijn. En ik vind het wel fijn dat ik met zo'n roman iemand aan de anonimiteit kan onttrekken. En ik denk dat me dat met My Link toch wel aardig is gelukt uh, in dit boek. Nu vond ik twee citaten. Citaat één was uh, dat zij de grootste leider was die China nooit heeft gehad. Dat was niet van jou, maar dat, was, dat, dat vond ik online. Wie daarmee eens? Um, dat weet ik niet. Ik denk, dat is vanuit Amerikaans oogpunt is dat geschreven. Die, uh, ik ken die quote ook. Uh, ze was vooral in de Verenigde Staten ongelooflijk populair. En zij had haar denk ik graag gezien als het, het voorbeeld van de moderne Chinese burger, burgervrouw dan. En in die zin, ja, is dat wel een terechte quote. Want dat was ze ook wel uh, het voorbeeld van een moderne vrouw. Maar het klinkt wel heel erg alsof Amerika er vooral heel veel belang bij had. Dat zij een belangrijke positie in China had. Dus. Dat, dat was ook zo. Want uh, Chiang Kai-shek steunde qua financiën heel erg op Amerika. En uh, Mai Ling heeft heel veel voor elkaar gekregen in Amerika. Dus toen je eerder zei dat ze geliefd was. Was ze zeker ook wel geliefd. Maar eigenlijk meer aan de verkeerde kant van de oceaan. Doet me een beetje denken. Bijna wat in de, bij, in de Arabische lente gebeurt. Um, leiders die heel erg misschien bij Amerika nou, min of meer gedoogd en geliefd zijn. Worden aan de door het volk. Moet, moeten we meer haar in zo'n uh, plaatje... Plaatsen. Nou, dan dan zonder de wreedheid van het waarschijnlijk. Maar het, um, ik denk dat je het daarmee wel kunt vergelijken, dat het een, uh, een, een er waren zelfs mensen fan van haar in Amerika als zij ergens was, dan liepen alle stadions vol. Ja. Nou, dat gebeurde niet in China. Een andere, en dat is de zeg maar de het openings de openingszin van je boek, een citaat van Eleanor Roosevelt. Um, she can talk beautifully about democracy, but she does not know how to live democracy. Dat klinkt ja. heel negatief eigenlijk. Het is, het is enigszins ironisch ook wat ze daar zegt. Um, en ik denk dat het wel haar karakter heel goed samenvat. Meiling had echt hele goede bedoelingen. Ze wilde ook het land echt uh, democratiseren en vernieuwen. Maar natuurlijk wel met haarzelf aan de macht. Dus als daaraan getornd werd, ja, dat was natuurlijk nou ook weer niet de bedoeling. Dus die familie Soeng, waaruit ze kwam, die moest het eigenlijk voor het zeggen hebben. En binnen die vorm was er dan ruimte voor democratie. De, de, de democratie die zij gedoogde eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Een gedoogde democratie. Ze noemt het ook heel vaak een gematigde dictatuur, een overgangsperiode noemden ze het. Maar die overgangsperiodes duurden altijd heel erg lang bij haar. Een lijvig boek, 300 pagina's, mm -hmm. is klaar. Ik, ik denk, uh, ja, op, op het eind dan. Uh, ja, ik, ik denk dat, dat ik op een bepaald moment gezegd heb wat ik wilde zeggen. En, uh, dan en, wat, je... en wat was dat dan? Wat wilde je zeggen? Nou, ik wil deze vrouw weer even tot leven wekken, ja. waarschijnlijk. En ik denk dat het op dat gelukt is in die 302 pagina's. <laughs> Dit is je derde boek over een belangrijke vrouw. Het begon met Sisi, Toen kwam Jean. Nu uh, uh, uh, Meiling. Ben je gefascineerd door belangrijke, invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis? Nou, ik weet niet hoe belangrijk en invloedrijk de eerste twee waren. De eerste was niet zo invloedrijk. Ik uh, om een of andere reden is het. Wel krachtige steeds... vrouwen dan? Ja, in elk geval wel. Ik, om een of andere reden zijn het wel vrouwen geweest, sowieso uit de geschiedenis. En ik heb gewoon echt altijd iets gehad met geschiedenis. En waarom dat drie vrouwen zijn geweest, ja. dat weet ik eigenlijk zelf niet. Dat is zo gegroeid. Ik ben wel ook wel eens begonnen aan een roman over een man. Um, soms ook met het idee van, nou dat moet nu maar, maar eens een keer. Want dan ben ik van die vragen af. Je, maar Die dat... vragen heb je heel vaker gehad. Oh ja, heel vaak oh, Dat uh... begon al met boek 1 en het wordt nu alleen nog maar erger. Maar ja. Maar het, ja, ik, ja ik, weet, ik, misschien zit daar voor een schrijver ook wel een grotere uitdaging, denk ik. Om in het andere geslacht te verplaatsen. En, uh, ja vrouwen zijn misschien ook gewoon wel interessanter maar dan misschien mannen. Misschien is het wel goed, ja, want ja. Bedoel, er worden van mij heel veel historische romans geschreven over mannen, dus het is wel heel bijzonder dat er nu die vrouwen uitgelicht worden. Nou, ik begrijp jou. Nou, op zich, kijk, ik denk dat als een vrouw iets bereikt heeft in de geschiedenis, is dat misschien ook wel extra bijzonder, omdat meestal de machtspolitiek vroeger toch een, een mannenwereld was. Dus, uh, maar goed, ik sluit niet uit dat er nog eens een keer een man aan bod komt. Goed, um, de roman Meiling uh, van Lucas Sandberg is te koop in de boekhandel. Oh. Recensent Mark Maris is bezocht voor ons vorige week de tevorenstelling Tartuf van Toneelgroep Amsterdam en NT Gent. Hij is bij ons in de studio om ons te vertellen wat hij ervan vond. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Tartuf. Ja, ja Tartuf uh, uh, is een verhaal van Molière en uh, gaat over een um, man, een welbespraakte man, maar... Uh, wel een beetje een zwerver die um, bij een familie aanklopt een, een, een, een familie met veel geld waarvan um, de uh, vader Orgon um, um, door hem um, bepraat wordt eigenlijk en um, zijn eigen stem verliest en um, Tartufe zorgt ervoor dat Um, hij de dochter van Orgon mag trouwen, die eigenlijk al een andere geliefde heeft, maar haar vader huwelijk haar, uh, haar aan hem uit. En uh, hij zorgt ervoor dat hij um, de erfenis krijgt van Orgon. Ja, hij bezweert als het ware de familie met een soort van godsdienstachtig verhalen. Toch? Ja, en voornamelijk Orgon, de vader van uh, de familie. De familie. Uh, hoe was de voorstelling? Wat, wat, wat vond je ervan? Wat was de interpretatie? Nou, um, het was dus gedaan door een, een uh, Hoegaarse... Um, Regisseur, die gastregisseur was bij um, Amst uh, toen nog Amsterdam en Antigent, Gotchef, weet hij. En um, hij heeft er een, uh, eigenlijk de hele tekst heel erg uh, door de mangel gehaald. Um, en van elke scène een soort van schilderijtje gemaakt, waarin, waarin pers personages niet heel um, doorleefd en heel erg gepsychologiseerd um, um, een hele lijn speelden, maar eigenlijk telkens waren het aparte beeldjes. Um, die hij wou laten zien. En um, daardoor was het af en toe wel een beetje hakkerig. En, um, en, en kan ik me heel goed voorstellen dat sommige mensen dachten van... wat moet ik hiermee? En het was heel overweldigend ook. Um, maar ik vond het wel heel interessant. Het, was, het begon met een, um, uh, een beeld. Er werd een soort van schilderij gemaakt... waarin, waarin alle personages um, op, op echt een soort van schilderachtige manier zaten. Maar, maar je kon niet echt goed zien wat ze dachten. En toen waren er minutenlang was er een... Uh, waren de kanonnen met uh, confetti. Wat, wat een soort van uh, inleiding leek... van een, van een heel vrolijke, vrolijk um, schouwspel. Maar wat uiteindelijk bleek... dat het, dat bleef allemaal plakken aan, aan die um, acteurs. En, en hun voeten raakten in verstrikt. Dus het was tegelijkertijd heel, heel vrolijk en heel mooi. Maar ook dat daar bleek, raakten ze in verstrikt. Dat vond ik een heel mooi beeld. En um, in zijn interpretatie had vooral... Hypocrisie in een hele belangrijke rol. Um, de hypocrisie van Tartuf en dat hij, dat hij die man bespeelt. Maar ook van de zoon bijvoorbeeld, die, waarvan je zou verwachten, die vindt het erg dat zijn vader bespeeld wordt. Als je ja. ziet dat zijn vader bespeeld, bespeeld wordt. Maar um, het belangrijkste was voor hem eigenlijk dat, dat hij bang was zijn eigen geld te verliezen. Dus dat was een beetje krom. Ik dacht van nou, dat, ja, ik weet niet. Was, was, het, was, het, was het een hele actuele interpretatie eigenlijk van... Het, van, van nou ja, het had wel actuele, actuele kenmerken, denk ik. Maar ik denk wel dat het, dat het, ook, dat het vooral um, dingen aansneed... Die, die al heel lang uh, belangrijk zijn. Ja. En uh, een ander ding was dat uh, Tartuffe is een intellectueel... en daar herken ik zelf, mezelf heel erg in. Niet in Tartuffe, maar in Orgon... die bespeeld wordt door die intellectueel. Die, die man die hele mooie zinnen kan maken... die echt een nieuwe monoloog gemaakt... met prachtige zinnen en... Um, ik heb dat zelf ook een beetje, dat ik, dat, ik wel, dat ik wel bespeeld kan worden door mensen. Dat ik me wel door mensen die mooi praten en die veel talen kunnen spreken. En die, die goed spits kunnen vertellen wat ze vinden. Dat, dat ik daar wel door, door getrokken ben ofzo. En dat was ook heel erg bij Tartuf. Dus ik herken me heel erg in oorlog. Maar dan oorbon. lijkt het bijna over populisme te gaan. Nou, het ging, het ging ook, daar ging het ook wel een beetje over, ja. En, en helemaal omdat ze... Nog in specifieke zin over, over geloofs. Mensen, uh, uh, missionarissen eigenlijk een beetje. Want hij was... Er dus zaten soms wat religieuze uh, trekjes aan hem. Die, die, die deden denken aan de mensen die het geloof willen uh, overbrengen. En daarmee ook alle mensen als een soort van schaven bespelen. En um, daarbij is, was vooral de speelstijl was heel interessant. Want de speelstijl was dus heel vlak. Was heel vlak en totaal niet gepsychologiseerd. En dat gaf nog een extra lading eraan... want daardoor leek het alsof die personages vastzaten in dat verhaal. En, en daarnaast ook nog eens dat de acteurs vastzaten in de regie. Want uh, in, uh, Ilko Smits, de acteur die meespeelde... die vertelde in de inleiding dat um, er vooral uh, een meid in zat... met een Hongaars accent... omdat er ook een deel vreemdelingenhaat in moest... omdat de regisseur uh, zelf... Vooral regisseerde, regisseert in Duitsland... is zich daar nog steeds als, als Hongaar... als een soort van vreemdeling ziet. Maar eigenlijk zag ik hem zelf... veel meer als een tartuf. Want die... Um, niet alleen de personage had vast in het verhaal... maar ook de acteurs leken vast te zitten in die regie. En um, omdat hij zo bijna dictatoriaal had geregisseerd... zo vast, dit wil ik... en ik wil totaal geen gevoel, geen psychologie. Um, en daarin... Uh, Leek het ook, of zij daar soms uit wouden, dat ze daar ook niet en niet mee ja. eens waren, die acteurs. En dat vond ik echt heel erg interessant. En ik denk, het lijkt ook heel een dictator en dat het totaal niet leuk is. En, maar het bood mij ook meer of ze Ik zou zelf nooit als acteur, denk ik, willen spelen in een regie van hem, want het lijkt me heel... Maar je kon het veel lager kijken in feite. Ja. De moeite waard, Mark, dat is een ja, vraag. Ja, ik zou zeggen... Uh, Hoeveel vlaggen? Drie. Waarom? Vooral door Wim van Oproek, die um, goed speelde, heel snel schakelde. Een interessante speelstijl en een bepaalde um, thematieken die nog steeds interessant zijn. Drie vlaggen, dankjewel Mark. What do you think you are listening to, my friend? <laughs> Klas onze kussen Maarten Brons was afgelopen donderdag in het Paleis van Groningen bij De Doordenkers. Een groep succesvolle ondernemers die startende bedrijven uit Groningen verder helpt met de ontwikkeling van hun product. Hij sprak onder andere met online ondernemer Martijn de Haan van Of The Muse. Een van de culturele start-ups die onder handen genomen werd. Naast bij Martijn Haan, ik zie hier een laptop staan, eh, wat is hier aan de hand? Vertel. Hier uh, werken we aan Aftermuse. We zijn aan het kijken of we de, de interface kunnen verbeteren. Aftermuse is een um, nieuwe dienst van mij. Daar um, kunnen mensen samen muziek luisteren en ontdekken. Kunnen ze, op, uh, uh, kunnen ze in, in een feestje gaan. Maken ze een eigen playlist en dan komen ze in een wachtrij en dan zijn er steeds twee, uh, twee dj's. Die moeten nummers aandragen en de rest van de spelers in zo'n feestje kan op, kan op de nummers stemmen. En uh, op een gegeven moment, uh, als het, meeste stemmen, het nummer met de meeste stemmen, die, uh, die wint en die wordt afgespeeld. En dan gaat het zo verder. De dj's, als ze drie punten hebben, dan, uh, dan winnen ze en dan gaat de verliezende dj. Uh, wordt vervangen door de... Door een andere DJ, een nieuwe DJ. En dan gaat dat feestje verder. En hier is geld mee te verdienen? Misschien Het is in ieder geval heel leuk. Ja. Tegenover mij staat Geert Jan Schipper. Jij bent een van de oprichters van de doordenkers, toch? Ja, klopt. Hoe is dat zo gekomen? Je met wil met gelijkgestemden een biertje drinken en wil je het gewoon over de mooie dingen van het internet hebben. En vooral over de mooie dingen van het internet hier in Groningen. En. Dat kon wel bij het ICT-café, maar daar ligt het. Ja, het, het was nog een beetje op, opschepperig of zo. Het was een beetje. Het was nog niet gewoon lekker rustig zitten en gewoon rustig babbelen, discussiëren, dat soort dingen. En dat hebben we toen eigenlijk met, samen met Gids Smit opgepakt. En toen hebben we een inschrijflijst erop gezet. van joh, wie zin heeft in een biertje, dan en dan komen we bij elkaar. En, en, dus dat was in de Woldhorn. Toch wel een van de fijnste kroegen hier in Groningen. <laughs> um, en ja, ik weet niet, we zaten daar in dat, dat achterkamertje, weet je wel, daar ja, met die, met die, met die, bioscoop, uh, die bioscoopstoelen, uh, lange tafel, glas in lood, human ja, ja, ja, gewoon lekkere sfeer en weet je, dat was, ook, dat was ook precies wel de sfeer, de setting die we eigenlijk wel een beetje voor ogen hadden, zonder dat dat echt uitgedacht was, doorgedacht, doorgedacht inderdaad, het, uh, het, het, het kwam, uh, ja, het was er. Van. En dat kwam ook door de mensen. Uh, en wat brengen die mee? Uh, wat, wat heeft een doordenker? <laughs> wat heeft een doordenker? Um, of een doordenker zit gevangen, eigenlijk een beetje in het werk wat hij overdag doet, en uh, kan dus haar, zijn creativiteit en zijn genialiteit kan hij daar eigenlijk niet echt kwijt. Uh, dus uh, hij zit op de verkeerde plek. Uh, maar dat komt dan bij de doordenkers, komt dat naar boven. Dus het. Uh, wat ik daarmee wil zeggen eigenlijk is dat elke doordenkel het borrelt, het borrelt van de creativiteit, en van de ideetjes en van de, um, uh, van de, van de scherpe blik en een scherpe geest en een scherpe tom eigenlijk ook. Dus um, echt over het, het, het, de, de liefde voor het nadenken, het doordenken, het discussiëren van ja... We Hetgeen wat we doen is niet uniek, misschien op de manier waarop we het doen of met... Uh, um, uh, wat de insteek is, misschien wel. Hè. We doen het echt niet om geld te vinden. Um, maar ja, weet je, dat mensen bij elkaar komen en elkaar helpen uh, uh, met hun problemen of, of dat soort dingen. In de zin, <laughs> op het gebied van ondernemerschap nee, natuurlijk. natuurlijk ja, ja. He. <laughs> Ik heb het niet over de, de, de AA. Um, het, is de groep, het is de groep mensen bij elkaar. Het is, uh, we zijn anderhalf jaar geleden begonnen. En dat, dat kwam echt, echt door, door, die, door die avond dat we gewoon bier zijn gaan drinken. Maar die groep is wel bij elkaar gebleven, al, al anderhalf jaar. En ziet elkaar dus ja, elke maand in ieder geval een donderdag. En nou, tussendoor gewoon contact en een belletje of een mailtje en dat soort dingen. Dus het is, wel, het is wel echt een hechte groep. En uh, nu, zo, zo langzamerhand, weet iedereen ook echt wel van elkaar uh, wat hij aan elkaar heeft. Uh, waar hun sterke en zwakke punten zitten. Dus je zit hier met een hele grote groep mensen. Hè. We zijn met. met, met um, nou, ruim 25 man. Um, weet je gewoon heel goed wat je aan elkaar hebt en hoe, hoe iemand denkt. Dus door, doordat we zo op elkaar ingespeeld zijn, ja, zijn we ook echt wel in staat om, om, om echt wel van, van waarde te zijn voor startups die bij ons langskomen. We zitten nu in het, in het innovatielab. Uh, dat is een erge, erg mooie plek. Um, maar als je vraagt waar we over vijf jaar staan, um, nou ja. Als het, als het kan, als het mogelijk is. Misschien met hulp van, uh, van de gemeente of wat dan ook. Of sponsoren. Of sponsoren um, uh, die, uh, die wat in ons, in het concept uh, aan zich zien. Uh, als we dan echt een eigen plek kunnen hebben, ja, dan, dan, uh, dan teken ik daar wel voor. Ja, die... Tegenover mij staat Patrick Loonstra. Wat voor clubs zijn dat dan zoal? De clubs die uh, doorbedacht willen worden. Ja, die uh, Online concepten die nog in ontwikkeling zijn. En uh, ergens een knelpunt hebben. En Het kan zijn op het gebied van marketing, uh, vormgeving, uh, businessmodel, uh, techniek. doordenkers bestaan allemaal uit mensen die... of uh, De doordenkers zelf zijn mensen die raakvlak hebben met de online wereld. Dus daar dus ook kennis van hebben. En graag daarmee spelen en hun vrije tijd daarvoor uh, uh, voor inzetten. Uh, maar zodra er een kunstclub is die iets online wil doen en daar iets... Uh, ...over doorgedacht wil hebben, zijn ze uiteraard welkom. Heeft elke serieuze IT-stad niet een club nodig als de Doordenkers? Hoe was het rijtje ook alweer? San Francisco, Groningen en... ...Berlijn? Oh ja. Eh, ja. Uh, ja. Aangeschoven is Jesse Schaap. Ik denk dat elke stad een uh, club als de Doordenkers heeft... ...maar dat die niet overal de Doordenkers heet. <laughs> dat het... Nee, maar je moet vooral niet de doordenkers gaan, kop gaan kopiëren en ergens anders een groep doordenkers bij elkaar gaan zoeken. Maar er zullen uh, andere groepen zijn in andere steden die hetzelfde doen en anders heten. Wat maakt de doordenkers zo uniek? Ik vind de dienst dienstbaarheid Dat vind ik wel heel erg doordenkers. Die jongens die allemaal wel, toch wel redelijk vooraan willen lopen in wat ze doen. Uh, maar dat op de een of andere manier, op het moment dat ze binnenstappen bij de doordenkers en het, het kratje gros wordt in de uh, uh, uh, koelkast gezet en de bitterballen gaan in de frituur, dat het dan lijkt alsof het zo uit die jas, en gewoon, ik ga gewoon zeggen wat ik ergens van vind. Helemaal ja. niet als voorbedachte raden van oh, vanuit mijn marketingachtergrond ga ik nu eens even... Nee, ik zeg gewoon als persoon wat ik hiervan vind. Het is natuurlijk wel zo dat die wel op met, met meer bagage dingen kunnen roepen. Maar zich... Ja, maar je dat niet altijd realiseert. Nee, dat klopt. En, maar uh, juist door een groepje als het doordenken, of in een groepje als het doordenken, zich meer um, gedragen als die ene jonge ondernemer die ook weer gewoon op zoek is naar het ene succes. Of het gevaar van dat soort groepen, is, is dat je gaat zeggen, nou, we zitten allemaal creatieve dingen bij elkaar. En die gaan dan samen brainstormen en tot hele goede idee komen. Maar die hele zin wordt nooit uitgesproken, maar het gebeurt wel. <lacht> Annemieke mieke Verhoef, wat was dit voor avond en wat zien we nu om ons heen gebeuren? Dit was een, een tweede sessie met twee start-ups en wat zien we gebeuren is dat zij um, volgens mij enorm geholpen zijn met ideeën van heel veel mensen uit verschillende disciplines. Input gehad van mensen uit andere vakgebieden, uh, het hoofd weer op, op hol gebracht, uh, heel veel creativiteit uh, om de oren gekregen en um, volgens mij hiermee in een versnelling gekomen waar ze uh, zelf een paar maanden over hadden kunnen doen. Doordat je gewoon in de snelkooppannetje zit met heel veel verschillende mensen die uh, input hebben. Ja. Ook al is er geen financiële vergoeding, er is, uh, er is heel veel, uh, er gebeurt veel volgens mij bij iedere doordenker, door al die creativiteit en door al die, uh, al die input voor de start-ups. Yeah. Co co ja. Co-creatie. Echt co-creatie. Ja. Elkaar helpen, omdat je het leuk vindt om elkaar te helpen. Tegenover mij staat Dominique de Ma. Ik, ik kan me voorstellen dat een, een cultureel ondernemer, iemand in de sector van de kunst en cultuur, heel veel aan jouw advies kan hebben. Neem dan nou bijvoorbeeld het Grand Theatre. Ja, misschien wel. Ik weet niet wat hun problemen zijn. Tenminste, ik heb, ik heb natuurlijk, wel, ja, het geld, dat is altijd het probleem. Maar <laughs> ja, ja, kijk, conceptueel zou je er natuurlijk wel wat aan kunnen hebben. Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik, ik vraag me gewoon af waarom er niet um, gebruik wordt gemaakt van die fantastische locatie. Van die A1 Plus locatie. Er lopen duizenden mensen voorbij en ik heb nog nooit de ingang kunnen vinden. Het ziet eruit als een enorme gevel met Grand Theater erop. Maar, maar ik kan me niet voorstellen dat al die duizenden mensen die daar langs lopen en die dronken voor de Fable hebben gestaan. Dat er niemand bij zit die denkt van goh ik wil daar een keer heen. Nou ja, een, een businessmodel voor een concept. Zo belangrijk. Maar het kan ook een, een businessmodel kan ook gericht zijn op. eerst gewoon zorgen dat er heel veel gebruikers zijn. en eigenlijk daar nog helemaal niets mee doen. Als je dan kijkt naar Over the News of zo. ja, als je gewoon heel veel traffic hebt, heel veel gebruikers hebt. dan genereer je informatie. en die informatie kan leiden tot een businessmodel. Maar dat hoeft nu nog niet. Ja. Kijk, uh, ik, ik, ik, ik, ik heb een hele andere. Ik, ik zet vaak hele andere doelen. Ik, ik, ik combineer creativiteit altijd wel met business. Maar dat is ja, ook meer mijn hobby. Ja, en daarom zou iemand die, de cultureel, die cultureel is ingesteld, of, ja, uit de creatieve sector komt, kan daar wel wat aan hebben, maar vaak heeft hij een hele andere motivatie. Een heel motief. Dus dan heb je er wel wat aan, maar dan is het leuke informatie voor erbij. Maar het, het primaire doel is dan eigenlijk nooit geld verdienen. En dat is ook goed hoor, dat moet ook zo zijn. Maar ook die mensen zullen zich misschien in hun levensonderhoud moeten voorzien. Maarten Brons, bij de doordenkens. Heb je nu zelf een bijzonder goed cultureel idee dat eens doorgedacht moet worden? Mail dan je idee naar maarten.glasnostici.nl, want dan gaan wij eens kijken of wij een doordenkende glasnostavond kunnen organiseren. Uiteraard. Het spreekt het bevindt De centrale kanalen een paar dagen nadat wij samen met Erik de Helikorn uitgebreid aandacht besteden aan de op handen zijnde bezuinigingsslag in de Groningse cultuursector, ontving ik een Facebook berichtje van Reinoud Douma. Hij is oprichter en dirigent van het Noordpoolorkest en hij schreef dat juist die bezuinigingsslag voor zijn orkest wel eens goed kon uitpakken. Hij is aan de telefoon. Goedenavond Reinoud. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Even kort, dat Noordpoolorkest dat is? Dat is een nieuw professioneel lichte muziekorkest uit Noord-Nederland. Een big band hè? Toch eigenlijk. Ja, een bigband plus strijkers. Alleen een big band dat zijn alleen blazers en een ritmesectie, Maar hier zitten ook strijkers en houtblazers in. Nu moet je mij gaan vertellen, hoe, kan, uh, hoe kunnen deze bezuinigingen nou positief voor jullie uitpakken? Ja, dat is ook niet wat ik gezegd heb. Oh, dat dacht ik. Nee, wel, wel in die strekking. Wat, wat ik zeg, als dat er wordt veranderd in de culturele wereld... of dat nou door bezuinigingen is of door andere ontwikkelingen... dat dat, behalve dat dat heel vervelend is, dat dat soms ook ruimte kan geven aan nieuwe initiatieven... Dus ik, ik ben er niet voor op zich dat er bezuinigd wordt. En ik denk ook niet dat door een bezuiniging, um, nou dat zo'n Noordpool Orkest daar wat aan heeft. Alleen, ja, nieuwe ontwikkelingen. Ik hoorde net ook even afgelopen paar minuten iets over uh, cultureel uh, ondernemen. Wat um, maakt wel dat er als er nieuwe ontwikkelingen zijn in de, in de sector of in de, nou ja, in de muzieksector. Dat betekent dat er voor nieuwkomers ook kansen liggen. Dat is niet alleen voor muziek, maar dat is ook voor toneelgezelschappen of dansgezelschappen of uh, andere partijen die actief zijn in de culturele wereld. Maar jij bent, daar, je, je doet natuurlijk meer, want je bent ook uh, um, de pianist bij Vrouw Holland, een cabaretgezelschap en jij componeert ja, voor Jochem Meijer. Maar even specifiek over het Noordpool Orkest. Krijgen die subsidie? Die krijgen um, een heel klein beetje startsubsidie um, vanuit uh, Drachten, gemeente Drachten. Um, en daarnaast, per project, uh, proberen wij financiering te vinden. Dus soms speelt dat orkest volledig zonder subsidie. Dus we waren afgelopen februari met het Pedalen met een rode riem is dus een paar avonden in de Martini Plaza. Daar zit geen cent subsidie bij. Daar wordt het hele orkest en de solisten en techniek volledig betaald uit de kaartjes. Maar we doen ook projecten zoals afgelopen november een jazz symfonie van Radiohead. Nou, dat is wat experimenteler, wat misschien wat minder toegankelijk. Achteraf viel dat mee, maar waardoor je dat niet alleen maar uit de kaartverkoop kan betalen. Is sowieso heel moeilijk met zo'n groot orkest. Maar dat er dus subsidie nodig is. En dan krijgen we op projectbasis... Steun van bijvoorbeeld de kunststraat of van een sns wa -fonds, of, uh... Is het dan in, in, in de sector waar jij nu in zit, hè, als dirigent van de Grote Onkest... Um, is het dan zoveel zal spreken dat die subsidie krijgen... dat jij het nu goed vindt dat er nu kritisch naar gekeken wordt... dat mensen weer moeten vechten voor hun plek? Uh, ik vind dat een goede zaak dat er naar dingen kritisch gekeken wordt. Absoluut, ja. Dat betekent niet dat ik het met alle bezuinigingen eens ben. Maar het feit dat, dat we nog eens een keer goed kijken van... hoe willen we kunst steunen, op welke basis, op wat voor... Al dan niet langdurige manier, of, of wat voor specialisatie manier. Dat is natuurlijk, ja, ik denk dat het heel goed is dat daar naar gekeken wordt. En, en uh, dat maakt ook dat er nou best wel wat ruimte is uh, als je keuzes daarin maakt. Dus dat het niet alleen maar vervelend is dat er eens kritisch naar gekeken wordt. En zou je dan nog, wat voor, wat voor keuzes werden dan gemaakt die niet meer gemaakt moeten worden? Wat zou jij dan veranderd willen zien? Ja, nou, het gaat er niet om wat ik zou willen, alleen wat, wat ik nu merk is, dat. ik ben het ook alleen begonnen bij als Noordpool Orkest, maar is zo leuk van, nu komen we erachter dat bijvoorbeeld het specialiseren van een orkest, wij spelen als Noordpool zullen we nooit klassieke muziek spelen, want dat is natuurlijk iets waar wij, nou, extreem goed in zijn. Wij zijn goed in, en onderscheidend in, in lichte muziek, dus pop, jazz, rock'n'roll, hip-hop, whatever, ja. al die muziek, um, dat is een ding. Een ander ding is dat we, zoals ik net al zei, dat we niet... Um, we bestaan net, maar direct een, een structurele subsidieaanvraag bij de kunststaat of bij het ministerie hebben neergelegd. Maar dat we eerst gaan laten zien dat zo'n orkest bestaansrecht heeft, in, in een jaar of drie of, of vijf, met, met verschillende manieren van financiering. Nou, dat is vrij uniek in Nederland, ik denk ook in de wereld, dat je dus als een, een kunstpartij zowel gesubsidieerde, artistiek interessante dingen kan doen, als ook ontzettend goed de markt kan raken met naar nou, cabaretjes of met ondernemers gaan, ja. uh, nou dat, is, dat is vrij bijzonder, daar komen we nu achter. Um, en daarnaast is iets dat, wat wij denk ik anders doen, is dat we proberen de overhead, dus alles wat niet met muziek maken te maken heeft, maar bijvoorbeeld met, met organiseren, dat we die veel kleiner proberen te houden dan bij, bij andere kunstgezelschappen. Nou, die drie dingen, die, daar komen we nu ook alleen maar, maar achter door het te doen, dat is wel vrij uniek. En um, en dat zouden de andere grote gesubsidieerde groepen... theater, muziek, alles ook veel meer moeten ontdekken nu eigenlijk? Ja, het kan niet in alle manieren. Want ik werk ook wel bij andere kunstgezelschappen. Maar ik denk wel dat het goed is dat daar toch kritisch naar gekeken wordt. Moet een gezelschap alles doen? Of, of moeten ze zich specialiseren? Moet, moeten ze zomaar voor vier jaar een zak geld krijgen? Of kan je ook met een kortere termijn? En natuurlijk zijn er dan tegengeluiden die zeggen... ja, maar je kan niet programmeren in een theater... als je niet alles van tevoren... Nou, ik ben erachter gekomen dat, dat dat best wel eens anders is soms. En dat, dat, nou, dat kan niet, nogmaals, dat kan niet elk gezelschap. Maar ik, wij komen er nu achter bij Noordpoolkest dat er best een heleboel kan um, ja, op zo'n zo basis. Hey, dankjewel, Reinoud. We gaan hier nog uh, vaker over doorpraten. In november komt het definitieve plan van de, kunstraad, uh, uh, van de gemeente uh, op basis van de kunstraad. Um, dus um, uh, laten wij in het negatieve geluiden, in de positieve geluiden, um, uh, laten blijven horen. Um, Reinoud, uh, tot later. What do you think you are <laughs> Aankomend weekend is het thermin weekend in het Grand Theater in Groningen. Nu zullen er diehard muziekfanaten zijn die nog helemaal ingevoerd zijn in dit instrument. Maar het zal bij velen ook geen bel doen rinkelen. Aan de telefoon Thermin deskundige Wilco Botermans. Goedenavond Wilco. Goedenavond. Ja, het, het is een beetje een blasé openingsvraag, maar ga toch vragen. Wilco, wat is de Thermin? Oh, dat is, een, dat is een wonderapparaat. Een wonderapparaat wat je, wat je bespeelt door alleen maar te bewegen in de buurt van ervan. En dan komen de wonderlijkste en, en bizarste geluiden, komen gewoon ja, die tover je gewoon tevoorschijn. Ja, want de speler, de bespeler van de thermin, die raakt hem in feite niet aan. Het is Dat met klopt. elektrogolven, toch? Dat klopt. Je ziet alleen maar een, een kastje met twee antennes. Of soms alleen maar een antenne. Je hebt heel veel verschillende vormen. En, en daaromheen bevindt zich een elektromagnetisch veld. Een heel licht elektromagnetisch veld, wat dus helemaal niet gevaarlijk is of zo niet zoals met uh, mobiele telefoons ofzo, uh, geen gekke dingen, maar er is een soort, een soort, bol omheen van, van elektromagnetische uh, energie en als je die als je daar massa in brengt, bijvoorbeeld als, als terminist, dan je hand bijvoorbeeld dan dan uh, ja dan dan heb je invloed op de toonhoogte. En uh, bij een, bij een vo, vo, vo, vo, volledige termin met twee antennes heb je ook een antenne dan voor volume. Dus je kan toonhoogte en volume controleren van een, een, een, een elektronische klankbron, zeg maar. Wij kunnen even kort naar een fragment luisteren. Dat gaan we mm -hmm. even doen. Hier komt het fragment met de termin. Twee u al weg, meneer Botemans. Ja, Ach, Clara Rockmore die kon er wel wat van, ja. Clara Rockmore inderdaad. Met een fragment uit, uit, uit het werk van Rachmaninoff. Het is een beetje een zingende, zaagachtig geluid, toch eigenlijk? Ja, ja dat, dat, heeft, en dat, dat heeft met een aantal dingen te maken. Je hebt natuurlijk de, de klankbron zelf. De, die, de elektronische... Uh, ja, niet, niet echt een oscillator, het zit wat ingewikkelder in elkaar. Maar ik weet niet of we daar nog best op moeten gaan, maar... Maar, dat, dat, maar, ook, maar, maar ook speeltechniek, de manier waarop je vibrato uh, gebruikt, de manier voor, hoe, hoe je van, van ene toon naar de volgende toon gaat, die, uh, die was juist door haar die op een hele vioolachtige manier uh, toegepast. Want zij was violiste, ze was een, een wonderkind wat er op de vijfde al, uh, al recyper van het geven was op viool, maar zij kon niet meer spelen op viool door een, een, een, door, zeg maar een blessure. Ik weet niet of je dat RSI zou noemen tegenwoordig, maar die is, oh, die is op een gegeven moment overgestapt op, op Theremin. Maar zij heeft haar speeltechniek en haar repertoire overgebracht naar de Theremin. En zij was de eerste grote, echt grote termenisten. Of ja, volgens velen de enige ooit die, die je zo zou mogen noemen, grote en u, maar, uh, ja, U bespeelt dus. hem, hem zelf ook, hè? Ja. En en, en is dat nou het nou het, het, het fijnste instrument dat hij ooit bespeeld heeft? ja voor mij natuurlijk wel natuurlijk ja, of het, de mensen die mij horen dat ook vinden dat weet ik niet maar wat weet je het, het uh... Ja, dat is natuurlijk persoonlijk. Voor, voor iedere muzikant is zijn of haar instrument toch de, de manier... Ja, maar hoe, hoe om komt hij dat toe, uit... meneer Botemans? Ik bedoel, het is niet een, een, een instrument wat je makkelijk gaat bespelen. Je pianoles, je, je hebt maar je volgens mij niet overal in elke stad termines. Nee, nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat moet je, dat moet je uh, uh, uh, zoeken inderdaad. Um, <laughs> nou, ik studeerde op een gegeven moment muziektechnologie in Hilversum... Ja. aan de Hogeschool voor de Kunst Utrecht. En... Um, ik zat in een, ik, ik was daar nog heel erg op zoek van, ja, wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Ik vind het allemaal hartstikke leuk om elektronische middelen om muziek voor te brengen, maar ja, wat nu? En uh, de meeste van mijn klasnoten waren toetsenisten, dus die, die konden met synthesizers en keyboards uh, lekker overweg. En ik, ja, ik, voor mij zijn het een hoop knopjes die je kan drukken, maar ik ben geen toetsen. dat maakt me geen toetsenist. Nee. En ik zo, zocht van mijn eigen manier, ik wilde een beetje, ja, een, een beetje... Eigenwijs, maar ik had ook mijn, mijn, mijn, mijn ja, behoefte om mijn, mijn eigen punt te zetten, mijn eigen verhaal te kunnen vertellen, zeg maar. En toen denk ik van, nou, dan moet ik gewoon mijn eigen weg gaan, dan moet ik ook iets verzinnen. En uh, toen ben ik de termen uh, uh, gaan uitproberen. En uh, ik heb er eentje een, een bouwpakket uit Amerika laten komen toen. Pakket. Okay. En uh, dat... Uh, ja, nou ja, dat, dat was het. Daar en toen, kon, daar en toen kon was je er mee doen. En toen was u ervoor gewonnen en nu speelt u uh, jeugdvoorstellingen over de termijn, Aanstaande zaterdag ook in het Krant Theater. Dan vertelt ja. u ook mensen hoe het Of u aan, aan de jeugd en aan de kinderen hoe, hoe het werkt, het instrument? Uh, ja, dan ga ik nu ga ik nu. Wel, we, we gaan eerst nu uh, uh, gewoon de, de voorstellingen spelen, zeg maar. Ja. En dan het laatste tien minuten of zo. Dan gaan we lekker, uh, nou ja, dan kunnen kinderen ook zelf dingen uitproberen. En dan, uh, dan, want dan, uh, dan hoop ik ook dat er wat, wat, wat, wat, wat kinderen vragen hebben. Van ja, uh, je staat er wel wel leuk met je handen te zwaaien. Wat doe je nou En mag ik het zelf eens proberen? Dat is natuurlijk, dat, zal je als, dat zullen de meeste instrumentalisten niet fijn vinden. Als er iemand aan het instrument zit. Maar ja, bij ons moet je er toch af blijven. Dus, dus iedereen mag het uitproberen. Hé, hey, en uh, het instrument volgens mij niet meer, wordt volgens mij niet meer overal gebruikt. Vindt u dat het ondergewaardeerd wordt? De klanken van het um, instrument? Um, nou ja, weet je, het klopt niet helemaal wat je zegt, want het, het is juist heel erg in opkomst. Omdat, um, ja, eerst waren er maar een paar. Er, er, er was een, in 1929 zijn er 500 gemaakt of zo door een Amerikaans bedrijf, door RCA. En hier en daar waren er wat individuen die ze maakten. En, de, de, de belangrijkste nog nog nog een nou, nou, aantal jaar geleden overleden maar botmok van de mok Synthesizer die is op een gegeven moment gaan produceren. Dus het is maar, eerder... Dat was altijd maar heel klein, maar nu nu dus zijn er nu zijn nu zijn de wereldwijd duizenden. Uh, een revitalisatie van de termijn. Absoluut, absoluut. En dit is al sinds die, al sinds de jaren tachtig is die gaande hoor. Dat is echt heel langzaam opgeklommen en ook met de met de opkomst van het internet natuurlijk is dat heel erg. Uh, toen ik in 96 uh, research deed over de perimin. Toen uh, uh, was het woord Google nog niet uitgevonden. En toen kon je op, uh, met de, de, de op dat moment beschikbare zoek misschien, misschien 26 uh, resultaten vinden online. En verder waren het wat kleine lemma's in. in, in, in uh, hoe weet dat, in, uh, in maar, nu, maar, nu weer, maar nu weer. Maar nu wijsgebreid. nu word je overstroomd met teramin. Typ het maar in, in in, in, in, in, in YouTube. En nou ja. Goed. Iedereen die een termijn tegenkomt, die zet er een filmpje mee op, op, op online, dus, uh... Aankomend weekend, In ieder geval ja. Termin weekend in het Grand Theater. Half negen beginnen met een voorstelling, dan zaterdag speelt Wilco Botemans en het sluit af met een concert. Het volledig programma kunt u vinden op grandtheatergroningen.nl Inderdaad. Dankjewel Wilco. Graag gedaan. De bevers van bro. En dan in de laatste, laatste anderhalve minuut, twee minuten van het programma, de Bevers van Brons. Aangeschoven, mijn grote vriend Maarten Blons. Maarten, ja. waar gaan wij over praten? In de, uh, in de nieuwste film van James Bond, ja? Skyfall, yes. drinkt James Bond geen vodka martini ik meer. Ik heb het gelezen. Het is schokkend. Het is een Heineken geworden. James Bond drinkt Heineken. Wat vind jij daarvan, meneer Brons? Nou, ik stel me zo voor uh, hoe dat gegaan is, dat, dat MGM helemaal op zwart zaad zat... en dat ze zeiden, jongens, we kunnen die film niet maken, er is geen geld... en dat Heineken binnenvalste en zei, product placement... En, en, en dat die, die, die mannen van MGM smekend kwamen aanzetten: Wil je meebetalen? En dat die man van Heineken zei: Ja, maar wij willen wel filmgeschiedenis kunnen schrijven. Dus no more vodka martini. Wordt die uh, Heineken dan wel uh, shaken? Dat stuurt gezongen, neentje? Dat is nog even afwachten. Ik heb nog geen fragmenten gezien. Dus um, ja, uh, over wie hebben we het nu eigenlijk? Wie gaan we nu spreken? Wie, wie ja, kijk, nu? Ik, ik, ik vind het een goede match. Ik, ik ben heel blij dat Heineken de nieuwste Bondfilm gered heeft, in feite. Maar de eigenlijke bever is natuurlijk Ian Fleming. Oh, we hebben wel een bever. Ja, kijk. Je kunt wel zeggen... Um, uh, oh, puristen, bond, Bondfans drinken nooit meer een druppel Heineken. Ja, yeah, I don't care. Eh... Uh, Ian Fleming is eigenlijk de wat, bever. Een, wat een, een rare bevers. Beschiet schiet alle kanten op, maar de conclusie ja. is: Ian Fleming is een bever. Wat mij betreft. Zulke mooie verhalen. Oh, dankjewel, Maarten Brons. Tot zover deze Glasnos. Kijk voor meer populaire crisisduiding van de kunsten 24-7 op glasnost.nl. Veel plezier met oorsmeer en tot volgende week.